Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Terschelling is iemand overleden bij een zeilschipongeluk. Het gebeurde vanochtend in de buurt van de haven van het eiland. Je hoort de politie. Er was een schip uh, zeilende richting uh, Terschelling. En daar is een onderdeel op dat zeilschip afgebroken. En daarbij uh, is het onderdeel terechtgekomen op... Uh... Ja, op de aanwezige aan boord, eh, daarbij is helaas één eh, dodelijk slachtoffer te betreuren en één persoon is zwaar gewond geraakt. Het onderdeel dat loskwam was een stuk hout aan de onderkant van het zeil. De dode is een man van 79, een vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het schip is na het ongeluk naar de haven gevaren waar de hulpdiensten stonden, de mensen die aan boord waren zijn opgevangen. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League bekendgemaakt. Nieuwkomer is Jerdi Schouten die bij Bologna speelt. Verder keren spits Vincent Jansen en verdediger Bruno Martins Indy na vijf jaar terug bij Oranje. In Spanje is een Nederlander doodgestoken na de finale van de Conference League. Het gebeurde in een café in Torremolinos. De man van 50 woonde er al jaren en sprak een andere Nederlander aan die vrouwen zou hebben lastiggevallen. De twee kregen ruzie en werden de kroeg uitgezet. Toen het slachtoffer buiten ging roken werd hij neergestoken. Na een achtervolging is de verdachte opgepakt. Met je vingers knippen naar de barman of bewust een serveerster niet aankijken. Dikke kans dat je een horeca bent als je dat doet. Bij een café in Bussum zien ze dat soort gedrag steeds vaker. Zeker nu er een personeelstekort is. Mensen bellen bijvoorbeeld vanaf het terras naar binnen. Want die, die, die zijn ongeduldig, die gaan dan bellen om een bestelling door te geven. Ja, dat is gewoon maar dan. Ja, meer cafés hebben er genoeg van, daarom zijn er biervieltjes gemaakt om gasten bewust te maken van hun onbeschofte gedrag. Er liggen hier biervieltjes voor me uh, en dat hebben we gedaan met een project om horeca-onbeschoftheid tegen horecapersoneel tegen te gaan. En het is eigenlijk een beetje om het probleem te brengen naar de mensen, dat mensen zeg maar uh, door gaan hebben wanneer ze onbeschoft doen tegen personeel. De ontwerpers en het horecapersoneel hopen zo dat mensen eens gaan nadenken over hun gedrag.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 Dus wat gaan we deze uur nog even doen? We hebben zometeen ons alwetende expert. En daarna hebben we de mop van de week. En daarna hebben we twee albums van de week. In ja, twee artiesten inderdaad. Twee ja, artiesten. Ja. En dan hebben we de agenda nog. Ja. En tussendoor nog wat uh, nieuwtjes en weetjes. Maar... Alwetende oh, Specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Henry, welkom. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja. Mooie jingle, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Precies uh, als antwoord op die vraag tijdens die uh, vergadering van ZFM. Oh. Oh. <laughs> ja, alles weet, het. Het weet meer dan wij, denk ik. <laughs> Welke vraag? Ja, dan hadden ze het toch over dat een jinglemaker maken voor of om over, een over, over, over reclame te halen oh, ja. dat een jinglemaker ja. maken zo moeilijk was. Nou, ja. dat is helemaal niet moeilijk. Nee, ja, de stem is een beetje moeilijk. De PIM is er heel goed in, laat ik het zo <laughs> ja. zeggen. Maar we zouden wat meer stemmen moeten hebben ofzo. Je hoort heel ja. vaak dat mensen een beetje zingen met z'n allen of zo. Dat ja. nou, ik kom al een keertje langs bij jou. <laughs> heel goed. Ja, <laughs> Ja, wat ik het ja. over wilde hebben is het NPO-nieuws van een aantal weken geleden. Oké. Okay. Ja. Daar uh, spraken ze van een Tango satellietsysteem, die moet methaal vanuit de ruimte op opsporen. Ja. Omdat je, als je, zonder dat je het goed kan meten, weten we niet goed wat er met ons klimaat gebeurt. Ja. En dit is een en... tweeling satellietsysteem van onderzoeksinstituut TNO. Isis, Space, uh, Esron en KNMI. Nederlands Die project. Wil... Sorry? Een Nederlands project. Ja, ja, ja, een Nederlands project, ja. En uh, het slimme van dat systeem is dat hij veel uh, lager vliegt. Het is een tweedelefsysteem, maar hij kan ook kantelen. Dan kan hij dus langer meten op bepaalde uh, delen van de aarde. En uh, hij kan ongeveer 300 bij 300 meter... Resolutie heeft hij een ruimtelijke resolutie. En dat is beter dan de Tropomi, die heeft 7 kilometer. Maar de Tropomi heeft het zomaar wel even over. Laten we eens over dit systeem hebben. Het is er dus nog niet. Ze hopen het in 2024 te kunnen lanceren. Okay. Het is eigenlijk voor een nanosatellietplatform. Dat zijn satellieten die minder dan 20 kilo wegen. So, yeah. Oké. Okay. Het is dus heel compact en... Uh, ze hopen daarmee kosten te besparen. Maar ja, ze hopen dus wel geld uit Nederland te krijgen. Het Nederlandse ruimtevaartbudget hopen ze 30 miljoen te krijgen. Oh, oh, Oké, okay. en? Ja, we maken ze ja dat kans komt op? mij heel bekend voor. Want uh, wij hadden elk jaar hadden we zo'n zo pep talk meeting bij Fokker. Ja. Over het Nederlandse budget, wat we dan uh, proberen... Uh, te, uh, uh, ja, nieuwe ontwik ontwikkelingen van te bekostigen. Nou, dit is dus van het TNO, dat is dus niet meer van Fokker en ook niet van het nieuwe Fokker, dat de Airbus heet. Dus mm -hmm. dit is, komt echt van TNO en K&M nu zelf uit. Ja. In maar zijn... die leveren dus alleen het instrument en niet de satellietjes. Oké. Okay. Okay. Yeah. En wat hij meet die nou precies, hij meet uh, koolstofdioxide, hè, CO2, hij meet methaan, Waar bepaalde drempelwaarden op staan, die ga ik niet allemaal oplezen want dat is veel te gecompliceerd. En hij meet ook stikstofoxide NOx. en nog X. En daarmee kunnen ze bijvoorbeeld ook heel goed lekken uh, uh, zien van, uh, van uh, industrieën die uh, eigenlijk nutteloos methaan aan het uh, of CO2 aan het uh, spuiten zijn in de natuur, wat, wat uh, gewoon een fout is, uh, wat ze gewoon kunnen repareren. Oh, okay. Ja, oké. Komt dat vaak voor? Ja. Oké. Okay. Ja, je bedoelt, We hebben overal pijpleidingen. Neem de Russische pijpleiding dacht je dat die lekvrij was. Dat is geen enkele pijpleiding die lekvrij is. Maar ah, je kan ah. altijd wel meten aan de buitenkant wat er door zo'n pijpleiding heen gaat. Oké, okay, het is wel zonde van het Russische gas. Dat is vrij duur. Ja. Ja. Dus, ja. Dit is dus een, een, een, een, een, een, een opvolger eigenlijk van Tropomi, waar ik het over had. Uh, Tropomi, dat is wel door uh, Fokker gemaakt. In ieder geval ook samen met TNO. Ja. En uh, die meet 7 bij 7 kilometer en ongeveer wel dezelfde de, de, de gassen die ze meten. En hij, die, die vliegt mee op de sentinel 5 uh, Copernicus-satelliet, uh, die, uh, nu, die, hebben, die hebben, was ik zelf die nog getest uh, in mijn oh, tijden, Hashtag dat, ja. Sentinel. Okay. En, ja. Ja. en Tropomy is weer een opvolger van OMI, <laughs> en, uh, en OMI betekent Ozone Monitoring Instrument. Oh, okay. En Tropomy die... betekent Tropospheric Monitoring Instrument, okay. dus die heet okay. troposferisch en de ander was ozon en dat, daar hebben ze ook nog aan gewerkt, dat kan ik me nog herinneren. Met OE, dat uh, ik moest uh, wat uh, software maken in uh, Hot Java. Ken je dat nog? Uh, ja, dat zeggen we maar wel. Het, ja, klopt. Ja, Java. Met Java-applets ja, voor een ja. suncomputer. Ja. En die Tropomi gaat de hele aarde, hij doet 100 minuten over een baan om de aarde. En op oh. 824 kilometer hoogte van de aarde. En dan kunnen ze A A toch nog meten, al de CO2 en zo. Ongelooflijk. Ja, alleen die is veel uh, onnauwkeuriger. Ja, die 7 kilometer, wat je zei. 7x7 ja. Ja. 7 kilometer pixel, ja. Ja. ja. Waarom gebruiken ze geen drones? Moeten ze boven de ozonlaag zitten of zo? Namelijk, nou, je moet er eigenlijk twee drones gebruiken. En dan moet je die twee drones aan elkaar koppelen. En uh, daar moeten dus wel dat uh, 20 kilo instrument op. Oh, ja, okay. ja, dat is een beetje ah. veel, ja. Een ja, ja. beetje veel. Voor, ja, ja. voor een droom. Ja. Maar waarom zouden we daar 30 miljoen aan uitgeven? Nou, wil jij niet weten waar we lekker zitten en waar, waar nutteloze uh, uh, emissies de, de, de, de atmosfeer in gestuurd worden? Nou, ik heb een hele goede neus. <laughs> Hoe vind je een dan ruiken? Ja, stinken. <laughs> Dus daar, daar zit iets fout, zegt mijn neus. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is, uh, het is echt een smerig ding. Uh, voor mij mogen ze dat uh, gaan afbouwen en uh, ontvormen naar een veel... Uh, maar ja, takenstil is buiten kijf natuurlijk. Dat weten we met z'n allen. Dus, uh, zijn er echt lekken hier bijvoorbeeld op de Veluwe ofzo, of zo? ook? Of nou, dat, antwoord? Ik, ja. dat weet ik dus niet. Dit moet toch de lucht in, hè? 2024 gaat oh, 20, 20, okay. het de lucht in. Ja, ja, ja. Vandaar, ja. Maar ja. verwachten ze veel te, te, te, te zien ermee? Nou, maar denk je zelf... Kijk, dat, is dat methaan... Dat komt dus ook van die uh, koeien vandaan, hè? Ja, uh -huh. die uh, grote stallen. Methaan dat is, dat komt vrij via mest, mijnbouw en vuilnisbelten. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Nou, we hebben heel veel van die vuilnisbelten... Uh, uh, uh, verbrandinstallaties. Ja. Zijn die helemaal goed gemaakt. En de mijnbouw, ja, dat hebben we hier haast niet meer natuurlijk. Nee. Maar ja, mis van Vee, dat zo'n uh, zo zo uh, zo uh, boerderij... dat daar gewoon fouten worden gemaakt, dat geloof ik best, ja. ja dat, dat ze dat kunnen wel, verbeteren. Ja. Maar kunnen ze dan boetes uitdelen? Of wat, wat, wat, wat... wat, wat voor... ah, nou, dat, dat is goed dat je dat vraagt. Zoals methaan, de emissies hebben een drempelwaarde... van groter dan 10 kiloton per jaar... en een doelstelling van 5 kiloton per jaar. Dus als je daarboven zit... Ja. En dat is, ze zijn dus uh, verantwoordelijk voor respectievelijk 68 en 70 procent... van de wereldwijdse jaarlijkse emissies. Oké, okay, dus daarmee dus kan het, je... Maar ja, goed, krijgt een overheid of de, de, de desbetreffende boer... of stel, er zit bij Poetin een, een, een gaslek. Krijgt hij dan een boete en betaalt hij die dan? Nou, ten eerste is hij misschien zo slim... dat hij probeert het lek te voorkomen, want dat wil hij zelf ook niet. Nee. Nee. nee. En uh, ja, boete, ja, ik weet het niet. Uh, ik geloof niet dat hij echt luistert naar ons. Nee, maar... <laughs> nou, dank je. <laughs> nee, maar stel dat je uh, uh, uh, een land... of, of uh, te, veel te veel uh, methaan uitstoot. in mijnbouw, bijvoorbeeld. In Afrika, of weet ik veel wat. Kan je, kan je mensen daarop aanspreken, of... Is het alleen maar zo van: kijk eens, jullie stoten te veel uit, wat gaan jullie doen? Ja, nou ja dat, dat, dat komt in ieder geval. Weer. Er zijn natuurlijk jaarlijkse vergaderingen over uitstoot. En dan worden al, al die punten worden natuurlijk uitgelicht. En zeggen van: ja, jij als land, jij doet daar en daar. Dat is, heel, dat is, wereld, dat is wereldwijd. Dus daar wordt het denk ik dan ja. behandeld. Ja, ja. ja. ja. ja. oké. Okay. Nou, heel mooi. Ja, toch wel goed dat gebeurt dan? Ja. ja. En hoe, hoe worden ze gelanceerd? We hebben met onze eigen ESA-raketten? Uh, nee, er zijn kleine nanorakketjes, dus die kunnen we eigenlijk gewoon vanaf Nederland zo afschieten. Oh, die nano, uh, oké. Okay. Ja, leuk, eigenlijk ja. wel, denk ik. Ja, nou, we, volgens mij hebben we geen installatie dat het kan of zo. Eerst op Schiphol, achteraf. Ja, ja, ja, nou ja. Kijk, kijk, ligt uit welke baan je precies wil komen, maar... Anders moet je het in uh, Suriname doen of zo. Oh, ja, ja, ja. Maar ja. daar heb je die grote Frans, die Kourou van de Frans Kriana. Die ja. lanceer al die uh, Ariane-raketten daar. Ja, oké, okay. ja, ja. Hebben ze daar ook weer wat werk, hè, natuurlijk. Ja, Suriname. Ja. <laughs> Denk aan iedereen, ja. Nee, hartstikke mooi, ja. Uh, voor volgende week. Uh, ik hoor heel vaak dat uh, die Elon Musk of zo, al die uh, uh, multimiljonairs... Een hele hoop satellieten in de aarde sturen, of rond de aarde sturen, voor internet. En dat bijvoorbeeld de Oekraïne daar heel veel profijt van heeft gehad. Ja, ja, ja, dat is dat nieuwe, nieuwe internet wat ze willen gaan opzetten. Ja, nou, dat is er al een groot deel. Zou je daar zo ja, eens in willen goed. duiken en uh, ons daar wat over kunnen vertellen? Ja, dat is goed. Dat doen we dan volgende week. Ja, hartstikke mooi. Als jij er tenminste volgende week bent. Ik ben er volgende week. Jij ook? Oké. Okay. Ja, dat doen we dan. <laughs> Mooi. Hey, hartstikke, okay. bedankt. Ja. hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. En jullie succes met de uitzending. Ja, bedankt. bedankt. Tot Dank. volgende week. Doeg, doeg. daar plan but a <laughs> Lach, ja, ja, ik schaam me toch nog wel steeds. Ja, ik waarom? Ik heb twee korte. <laughs> Weet je dat ik bijna een keer een, een lachfilm ben uitgezet vanwege uh, mijn lachen? Ja? Dat is echt heel lach. erg. <laughs> Everything you always wanted to know about sex, but afraid to ask. Van Woody oh, Allen. die inderdaad. Ah, geweldig. Ja. Komt je op een gegeven moment als spermassaatje. Oké, okay. maar de andere. <laughs> <laughs> ik heb twee kleine moppen. Ik heb laatst nog aan uh, waterpolo gedaan. Oké. Okay, dat ja, was ja. best leuk. Ja, totdat ja, mijn paard verdronk. Waterpolo, ja. <laughs> <laughs> o in het water, ja. ja, ja. Uh, Ik snap hem. Hoe laat een man zien dat hij wel, eh, wel degelijk aan de toekomst denkt? Oh, heel veel manieren. Zoals? Ja. <laughs> hij koopt okay. twee kratjes bier in plaats van één. Oké, Ook een mooie. <laughs> Time went so quickly I went liggity split I went out to my old 55 As I pull away slowly Feeling so little that God knows I feeling alive Now the sun's coming up beginning to defeat As I leave the parade Now I'm just a wish that I'd stay a little longer now No, Lord, well let me tell you the feeling's getting stronger At six in the morning I came and on my way Now this truck's all a-passing me Lights all a-flashing I'm on my way home From your place Now the sun is coming up I went out to my old fifty five as I pulled away slowly Feeling so old that a god knows I'm feeling alive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 Oftewel, de tempel in het noorden, waar je ook kan hiken, uh, een stukje eventueel. En ik had eigenlijk op het internet gezien dat het maar een klein stukje zou zijn. En helemaal niet aangedacht om mijn bergschoen aan te doen. Dus ik had gewoon mijn gimpen aan, niet meer over nagedacht. Waar ik wel over nagedacht had, is dat ik natuurlijk met een glimlach de juiste bussen kon pakken. Uh, en in deze tempel kun je dus ook verblijven. Dus je kunt in Korea in ongeveer 300 tempels hebben zich beschikbaar gesteld voor een tempelstee. Uh, dus je kunt er gewoon gratis gewoon doorheen lopen. Uh, of je kunt daar echt verblijven En uh, dan zijn er verschillende programma's. Je kunt of gewoon uitrusten en niks doen. Of je kunt met de boeddhistische uh, rituelen meedoen. Dat houdt in dat je soms om vier uur s ochtends uit je bed moet... En uh, ik ging richting, richting, richting. En het pad werd hoger en zwaarder en zwaarder en moeilijker. Toen dacht ik, nou, ik heb een rugzak van 15 kilo. Met nog 2 kilo in een kleine rugzak, 2 of 3. Uh, dat is toch wel een uitdaging om dit hele stuk met die. Ik denk, oké, okay, dit gaat niet mijn tempel zijn waar ik ga verblijven. Uh, maar uiteindelijk. De tempel zelf bereikt inderdaad echt prachtig in de bergen. Supermooie omgeving, hele mooie tempel. En het is uh, nu Boeddha's birthday, de periode. Dus ze hebben overal lampionnen hangen, gekleurde lampionnen. Het ziet prachtig uit. En ik, ik zag ook een groep dus die de tempel deed. En waarom weet ik dat? Omdat ze dan uh, kleding krijgen ook van de tempel. Ik mocht gewoon overal rondlopen er was verder niemand... Uh, dus ik heb heerlijk van de sfeer genoten. Toen dacht ik, ja, nou, dan wil ik toch ook wel die piek pakken. Uh, dus ik ben uh, door gaan lopen, meer gaan klimmen. En het werd zwaarder en zwaarder. Ik dacht, oh, ik mis mijn stokken, ik mis mijn schoenen. Wat stom, wat stom. Uh, maar kijk wel hoe ver ik kom. En, uh, en het was doodstil. En ik kwam uiteindelijk op een splitsing. Toen dacht ik, ja, ik moet wel weten hoe ik terug moet. En uh, dus ik had een uh, soort merkje gemaakt met takjes. Dat ik wist van nou, oké, okay, dat is in ieder geval de terugweg. En wat ga ik nou doen? Ga ik naar links of naar rechts? En het pad was echt, echt heel moeilijk. En uh, dus ik, ik, ik zat daar te wachten. En uiteindelijk hoorde ik zo tik, tik, tik. Ik denk, oh, daar loopt iemand. En daar kwam inderdaad precies vanaf het allermoeilijkste stuk. Waar ik mijn twijfels over had of dat het pad zou zijn. daar kwam een man een oude man, ergens in de zeventig... weet ik, want dat heb ik later gevraagd aan hem... Eh, met één nou, soort parapluutje. Het leek net euh, Mary Poppins... maar dan de mannelijke vorm. Echt, hij liep heel makkelijk. Hij gebruikte zijn paraplu als, als stok... Eh, die hij maar zelden nodig had, moet ik zeggen. En, eh, dus ik vroeg aan hem... Van, goh, wat is het pad? Nou, Hij sprak echt totaal geen Engels. Ik mijn me app... mijn me Translate-app gebruikt uh, Waar ze ook achterkwam dat hij ook niet helemaal correct is. In de meeste gevallen. Uh, of als je iets sprint, je kan ook een gesprek voeren. Dat hij het meteen vertaalt. Nou, als ik dan in het Engels wat zei... Ja, nou, het is bijna komisch. Maar vertaalde echt soms <laughs> echt hele rare dingen. En gelukkig kon ik dan zeggen... Ande, ande. Dus oftewel, nee, nee, nee. En het uh, chakamanyo. Chakamanyo betekent... Uh, Eén momentje alstublieft. Um, en ik had eerst begrepen dus via die app dat hij zei... Ja, het is die kant op en het is nog een half uur lopen. Nou ja, lopen, hiken. Um, maar toen ik iets beter doorvroeg, uh, nog wat accurater... Toen zei hij, joh, het is al bijna eind van de middag... En het is veel verstandiger om nu gewoon terug de berg af te gaan. Dus ik ben die man de berg af gaan volgen... En ik merkte gewoon, dat is echt prachtig, dat op de stukken die echt een beetje gevaarlijk, een beetje tricky waren, uh, dan ging die langzamer. En dan, had, dan wist ik gewoon zeker dat die soort van wachten: van nou, red ze, het is oké, okay, ja, ze is nog. En dan ging die weer versnellen. En dat was op drie plekken. En dat was zo prachtig om, omdat, ja. Een soort van een... Ja, de engel noem ik het bijna maar. Toen we eenmaal onderaan de berg waren... Toen werd hij ook wat ontspannender. En vertelde hij wat meer dingen over zichzelf. En uh, kwam er iets meer Engels uit. En gebruikte gewoon de vertaalapp ook. Uh, dus ik heb hem enorm bedankt. En toen weer terug. Terug naar mijn, uh, mijn hostel. Waarvan ik ook wist... Hoe, hoe dat moest nu. <laughs> ja. En ik was uh, op tijd... Terug, want die avond wilde ik gewoon lekker douchen, inpakken. Want morgen weer ga ik naar de, het noordoosten van Korea en dan gaan we weer nieuwe avonturen beleven. Dus, maar dit was echt zo gaaf. Ik heb gewoon de tempel gered, een stukje gehiked en uh, nou, morgen weer een nieuwe dag. Tot zover. Ja, we zijn aangeland bij uh, album van de week. En dit, uh, Deze week is het, uh, hebben we twee albums eigenlijk. En het zijn ook geen albums, het zijn meer uh, muzikanten. Want helaas, uh, er zijn te veel en te vroeg veel mensen overleden deze week, vorige week. Van Jealous is, uh, daar gaat het om, uh, deze eerste album, is afgelopen week op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van films zoals uh, muziek van de films Charit of Fires. Waarvoor hij zelfs een Oscar heeft gewonnen. Vensel is echt naam was, uh, dan ga ik het moeilijk uitspreken. Galos Odysseus Papatanossius. Huh? Hij gebruikte een pseudoniem. Logisch ja. ja. Vangelis. Hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt vind ik. Veel, veel uh, uh, filmmuziek hij heeft ook met andere mensen opgetreden. Hij is natuurlijk begonnen als... Uh, bekend geworden met uh, Everdard's Child. Waarvan Demis Roese de zanger was. En daar hebben ze bijvoorbeeld twee grote hits mee gescoord. Dat was Rain and Tears en It's Five O'Clock. Maar in 1972 ging de band uit elkaar. Daarna heeft hij ook nog een hele tijd met uh, Yes-zanger John Anderson uh, samengespeeld, Onder de naam John Evangelis. En daar hebben ze toch ook weer meerdere hits gemaakt. Zoals uh, I Hear You Now en I'll Find My Way Home. En ze maakt ook uh, de single State of Independence. Die eigenlijk later door Donna Summer bekend is geworden. Ja. Hij heeft ook een uh, nummer 1 hit gehad hier in Nederland. Dat was de Conquest of Paradise. De titel van de film 1992 Ja, jammer. Ik, uh, erg mooi. Ik heb nog twee nummers van hem. Uh, de eerste die we hebben gehoord, dat was uh, The Unknown Man. En als tweede gaan we draaien. Welke zullen we kiezen? Ja, Chariots of Fire. Ja, het bekende, maar uh, het is misschien wel goed voor mensen om uh, Vangelis te kunnen plaatsen. Dus hier komt Chariots of Fire. met Cherries of Fire. Aan het eind van de uitzending zal ik nog een nummer draaien van Van Jealous. En dat is dan Antarctica Echoes. Ik zei het al, er zijn te veel, uh, te vroeg overleden mensen afgelopen week. Um, een andere die ik eigenlijk toch wou memoreren... dat is de toetsnist Andy Fletcher van de groep Depeche Modes. Daar wil ik ook twee nummers draaien. Just Can't Get Enough en Death Door. En natuurlijk ook voor onze fan Dick. Dick van Duin. Dick, bedankt voor deze mooie muziek. Nummer, het uh, de nummer Death door van de soundtrack Until the End of the World. Wie, uh, wie ook een, een teamlid heb, uh, hebben verloren vorig jaar... is dus natuurlijk de Rolling Stones. Die waren de afgelopen weken ja, in Nederland ja. om te, uh, om te, te oefenen, oefenen en dat okay. soort dingen meer. De uh, Tour begint op 1 juni in Madrid en eindigt op 31 juli in Stockholm. En op 13 juni treedt de Bitser Rockband uh, op in de Johan Cruijff Arena. Ah, oké. Okay. Ja, je hoort wisselende geluiden. Mensen die er naartoe willen en mensen die zeggen nou ja... Een beetje te oud. Het is, ja. Nou, weet je, ja. ik heb uh, een aantal jaren geleden de Stoons uh, min of meer opgegeven van ik ga er niet meer naartoe. Want, ja? Punt 1, het zijn zulke massale Klopt. bijeenkomsten. Ja. Ik heb zoiets van, ja, ik, ik heb geen zin meer om daartussen te staan. Nee, nee. Dat, nee. Dat, dat is het bij mij een beetje. Ik zou ze graag nog willen zien, maar dan moeten ze in al komen of zo. Ja. Maar dat zie je in de vind line... ik ook al prettig. Daar zit je ook rustig. Ja, je ja. zit wel ver van het uh, ja. podium af, maar... Ja. Ik maar vind het zit ik, ook prettiger dan staan, ja. Ja. zeker ook die twee ik ben uur. Ik zeker ja. zo uh, op, op dat veld. Ik, ik ben natuurlijk niet de grootste, dus ik steek nee. ook nergens bovenuit. Dus Klopt. ik sta alleen maar ja. tussen ruggen, schouders en dergelijke. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. Ja, ik, vind dat, ik, ik moet zeggen dat ik dat... Uh... Nee, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Dus uh, dat komt dan uh, 13 juni, de okay. uh, Want we zijn met de agenda want We gaan nu met de agenda ja. beginnen. Ja. Um, nou ja, in Zandvoort is natuurlijk duidelijk... vanavond de hurricaneloop begint ja. om zeven uur. Zaterdag uh, en zondag natuurlijk uh, de Spartan race. Uh, ik heb nu in uh, de Crapera in Bloemendaal... heb ik er eentje uitgelicht, die is vanavond... en dat is Maarten van Rossum. Ja, daar zijn leuk. nog kaarten voor beschikbaar. Dus daar kan ik nu nog heen. De rest was allemaal al uitverkocht. Hoewel het slecht gaat met de theaters momenteel. Ja, dat zeggen ze mensen die nog niet gewend zijn. Het zit nog niet in hun systeem. Ja. ja. ja. ja. En uh, dan heb ik uh, in de Stad Schouwburg... in de Stad Schouwburgschaal heb ik Diederik van Vleuten eruit gehaald. En die is dinsdag 31 mei, dus aanstaande dinsdag. Begint om 8 uur. Althans, zagen het open om 8 uur. En uh, uh, tot 21 uur 30 uur ja dat begint om acht uur, dus, hoor. Dus, ja, het begint om 21 ja, begint 30, om acht uur, ja. ja. ja. Dus uh, hij heeft een uh, leuke spreuk daarboven zitten. Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. En dat is de wijsheid van een filosoof, kriekengraad. En dat heeft Diederik boven zijn bureau hangen. En dat is een beetje de draad van de... Ah, oké. Okay. Ja, achterliggende... Ja. Van ja. de achterliggende... Mooi, nou. Ja. Aanstaande dinsdag dus? Nou, dat is een beetje wat ik heb, dus... Oké. Okay. Voor de rest... Nou, dan gaan we weer afscheid nemen. gaan we afscheid nemen. Ik bedank ja. iedereen, Dolly en uh, iedereen die... Uh, Angelique natuurlijk. Angelique. Ja, dat, onze uh, expert. Onze expert natuurlijk. Dat we en volgende week weer gewoon een nieuwe uitzending. Nieuwe uitzending met dezelfde mensen. Doen we nog iets met de stelling van de week? Of uh, we nou, hebben geen reacties gekregen? Ja, ik zit eraan te denken. Van oh. Moeten we dat, moeten we dat, is dat leuk om te doen? Ja, oké. Okay. Het horen we graag van onze luisteraars. Dat ja. is zo we even buiten de uitzending bespreken. Ja? ja. Bedankt okay, iedereen. bedankt en tot uh, volgende week. En we sluiten af met een mooi nummer van Vangelis. Antarctica.